Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Er komt een groot onderzoek naar blootstelling aan de schadelijke stoffen radon en toron in huis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarvoor de bewoners van 3000 woningen benaderd. Die krijgen een aantal maanden lang een meetinstrument in huis. Radon en toron komen van nature voor in bouwmaterialen en in de bodem. Een belangrijk deel van de radioactieve straling waaraan mensen blootstaan komt van deze stoffen. De hoeveelheid toron is waarschijnlijk hoger dan in het verleden werd aangenomen, zo is gebleken uit testen. Het onderzoek moet daarom duidelijk maken wat de straling voor effect heeft. Een sauna in Pijzen in Drenthe is voor de derde keer in bijna anderhalf jaar getroffen door brand. Gisteravond laat stond een van de buitensauna's in brand. Het is hetzelfde gebouw dat vorig jaar november in vlammen opging en net weer opnieuw was opgebouwd. In oktober 2011 brandden twee houten buitensauna's af en ruim zeven jaar geleden moest het bedrijf zelfs een jaar dicht na grote brand. De aangeslagen eigenaar zegt er moedeloos van te worden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de brand gisteravond. Wielrenner Lance Armstrong is klaar voor het interview... dat hij later vandaag geeft aan Oprah Winfrey. Hij heeft met advocaten en adviseurs besproken wat hij gaat zeggen... en heeft beloofd dat hij openhartig zal zijn. Voor zijn huis wemelde het gisteren al van de journalisten en cameraploegen. Er wordt rijkhalzend naar het interview uitgekeken... omdat Armstrong voor het eerst publiekelijk zal reageren... op het rapport van de Amerikaanse antidopingautoriteit. Een ingewijde zegt dat Armstrong een korte verklaring zal afleggen... en excuses zal maken... Het interview wordt donderdag uitgezonden. Het weer vannacht wisselen bewolkt met in het Waddengebied enkele sneeuwbuien. Het is tussen de min 4 en min 7 graden. Overdag wisselen wolkenvelden en enkele zonnige perioden elkaar af. In de middag en avond vanuit het zuidwesten sneeuw. Het blijft de hele dag net onder nul. Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, we gaan snel door met de rest van deel 2 van het hoorspel Mijn Bedrijf. Alleen praten, maar niet de besluiten mogen nemen, dat is lastig. Voor hen. Ai, ik heb er geen problemen mee, hoor. Wat hier ook heel veel gebeurt, is dat zodra je als vrouw bijvoorbeeld omhoog wilt... Hè, uh, of je vindt iets anders, of dan, or, dan word je zo terug naar beneden getrokken. Kreeften. Voorbeeldje uit de biologie. Het is echt waar. Vrouwelijke kreeften, die leven zeg maar op een plateautje of zo. En uh, dan is er een muur of een rots. Uh, en als een van die vrouwelijke kreeften daar overheen wil klimmen... dan wordt ze teruggetrokken door de andere kreeften. Want het mag niet. Van de natuur. En dan heb ik het nog niet eens over de mannen hier. Het zouden ook krabben kunnen zijn geweest. Oei, ik weet het even niet meer. Mee. Oh, je moet me iets beloven. Zeg maar. Zeg dan. Dat je nooit macht zal hebben. Oké. Okay. Oké? Okay? Alleen als je het mij ook belooft. Mm. Doen? Doen. Echt hoor. Ja, ik wil het best beloven. Ik beloof het je. Weet je? Wat? Ik denk dat het ook heel eenzaam is. Oh ja, dat denk ik ook. Niemand probeert je te begrijpen. Nee, je moet altijd alles uitleggen wat je doet. Want mensen met macht zijn nooit echt te vertrouwen. En omdat je nooit weet wat ze niet zeggen. Want als je macht hebt, kan je nooit iets zeggen. Ik bedoel, echt zeggen. Ze weten altijd meer. Of moeten doen alsof. Ja, het maakt je corrupt. Je mag nooit twijfelen. Je moet altijd compromissen sluiten en dingen verkopen... waar je zelf misschien ook niet altijd... Uh, Achterstaat? Achterstaat, ja. Ik zou het niet willen. Ik ook niet. Stel je voor dat je macht hebt en dat je dan de hele tijd... Oh, weet ik zou ja? gek worden. Ik zou helemaal gek worden. Je hebt zoveel mensen die iets vinden. Maar er moeten toch keuzes gemaakt worden. Ik weet ook niet wat goed is en wat niet en hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Maar ik doe mijn ding eigenlijk wel. Ja, dan ben ik het gelukkigst als ik mijn ding doe. Ik vind mijn werk gewoon heel erg leuk. Het is echt op mijn lijf geschreven, dus dat vind ik leuk. Het zijn stereotypen, hè? Hoe zij met vrouwen omgaan, hoe zij met zichzelf omgaan... Ja, dan kan je zeggen. Geeft de natuur maar weer de schuld. Maar ik vind dat zo raar. Misschien dat dat allemaal gaat veranderen, hoor, nu. Ik bedoel, omdat u ook een vrouw bent. Maar eh, ik, ik denk het wel. Denkt u niet? Hardnekkig, hoor. Hij... Ik heb geen zin om hier het grootste deel van de dag door te brengen met te zitten zeuren. Daar heb ik geen zin in. Nou, ik denk wel dat hier aardig wat mensen rondlopen die het gewoon niet naar hun zin hebben. En die het anders willen. Dat denk ik echt... Dus, ah, daar zijn gelukkig ook die het wel leuk vinden hoor. En die dezelfde instelling hebben als ik. En ik probeer dat ook wel uit te dragen. Dan zeg ik, jongens en meisjes, kom op. Dit is niet zomaar een bedrijf, dit is mijn bedrijf aan het werk. Want ik heb gewoon geen zin om hier te zitten en de hele tijd te gaan vertellen hoe erg het allemaal is. En oh, al die beslissingen altijd van bovenaf. En welke kant moet het nou op? En het is allemaal de schuld van de mannen. Want die hebben dat natuurlijk altijd weer gedaan. Maar goed. We zeggen allemaal wat we vinden en denken en voelen. En ik neem aan dat iemand met jouw salaris dan wel kan bekijken wat er moet gebeuren. Toch? Ik lijk heel erg op mijn vader, eigenlijk. Hoofd van een school. En hoewel het een hele enmabele man was... was het niet iemand waar je zomaar omheen kon. Het was een goede vader, een aardige vader... maar je moest geen loopje met hem nemen... Dan krijg je het wel te horen. En te merken. Hij was hoofd van een school in een ontzettend moeilijke stadswijk. Met allemaal hoeren en al dat soort. Dus hoewel en mabel en zelf afkomstig uit een klein dorp... was hij er al vrij snel achter dat je af en toe gedecideerd moet optreden. En dat je autoriteit moet bevechten. Dan sta je er ook voor. Snap je? En daar moet je gewoon niet lullig over doen. Dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen, denk ik. Want ik denk dat ik niet zo heel erg anders ben. Nee. Ik ben het gewend om beslissingen te nemen en er dan voor te staan. En achteraf kan je dan wel eens een keer twijfelen of dat goed was of niet. Maar verantwoordelijkheid nemen en ergens voor gaan staan... Dat is niet iets waardoor ik me nou heel erg in allerlei posities moet manoeuvreren om dat te doen. Dat past bij me. Zo ben ik geworden. Ik kan niet in een nare sfeer werken. Ik word er echt depressief van. Zoals ik sommige mensen zie lopen soms, daar zou je depressief van worden. Die zitten volgens mij helemaal vast. Maar ik wil niet depressief zijn. Depressief zijn is niet praktisch, dus daar wil ik niet aan meedoen. Bijvoorbeeld, hè? Dan is er eens per jaar een bedrijfsuitje. Dat doet ieder bedrijf, dus wij ook. Hartstikke leuk. Hoor ik de hele tijd van... Mm, ga jij nog? Nee, natuurlijk niet. Ja, het gebeurt? Zo van, je denkt toch niet dat ik meega? Maar voor mij bestaat dat niet. Weet je, want dan denk ik, ga weg. Ga iets anders zoeken. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen, want voor je het weet heb jij het gedaan... Maar het is gewoon niet leuk voor de mensen die er wel zin in hebben. Want die zijn er ook, hoor. Tuurlijk zijn die er ook. Het is ook niks, eigenlijk, als je erover nadenkt. Nee. Het... Ja. Het zit in je hoofd. Ik zou niet weten waarmee ik het zou moeten vergelijken. Ik ook niet. Terwijl, je kan het meestal wel zien aan mensen. Oh, ik let er eigenlijk nooit op. Oh, ik wel. Ik bedoel, je ziet het toch? Waaraan dan? Een soort oogopslag of zo? Nee, een macht zit, nee, het zit niet in de ogen. Het zit meer in de benen. Nou, oh, bij het dingetje zeker. Ja, ja, meer in de benen dan in de ogen. Ja, ik denk toch dat ik ze niet echt ken. Ze lopen ook altijd heel langzaam. Oh ja? Ja, let maar eens op. Of ze bewegen zich altijd iets langzamer dan de rest... alsof ze denken dat ze ook macht hebben over de tijd. Ik denk dat ik ze niet ken, omdat ik het zelf niet echt heb. Macht? Ja. Nee, je hebt geen macht. Nee, hè? Nee. Maar jij ook niet. Oh, nee, nee, ik ook niet. Maar ik wil het ook niet, hè? Ik ook niet. Er is dus ook he heel veel macht dat je het niet doorhebt. Onzichtbare macht. Ja, toch? Heel gevaarlijk. Dat weet je dus echt niet. Weet je, ik ben een van de oudste hier, zoals je weet. Maar het rare is dat ik me nooit oud voel. Maar dat komt ook omdat ik altijd veel jonge mensen om me heen heb. Dat is heel belangrijk als je ouder wordt, jeugd. Ik heb ook niet het idee dat mijn kop zo werkt. Maar ik hoor de laatste tijd weer wel ontzettend vaak van die oudjes moeten eruit. Ja. En dan denk ik nou goed als jij dat dan vindt dan moeten de oudjes eruit. Maar ondertussen en dat wil ik wel even gezegd hebben. Zie ik hier sommige oudjes harder werken dan sommige Jokkies hoor. Die staan soms maar wat te klooien en te doen. En maar koffie drinken de hele dag. En dat zijn dan dezelfde die zeggen dat wij eruit moeten. En dan ik, hier klopt iets niet. Ja, hoe zou ik dat zeggen? Um... Iedereen hier voelt zich zo nu en dan op een bepaalde manier uh, machteloos. Er zijn hier in het verleden dingen gebeurd. En nog steeds. Dingen waar je geen vat op hebt, uh, omdat het al besloten is. Dus dan, dan krijg je dat. En natuurlijk is het zo dat geen enkele directeur het goed kan doen. Uh, geen enkele leidinggevende kan het goed doen voor iedereen. Dat zou het niet kunnen. Maar ik denk, ja, als het echt zo is... ...dat je het idee hebt dat je zelf helemaal niks meer kunt inbrengen en niks meer kunt bedenken... ...omdat alles vastgetimmerd wordt met regeltjes en plannetjes op een manier nou, waar je geen geloof in hebt. Dan, nou, ja. Maar wat u tot nu toe doet is goed hoor. Hè? Gewoon eerst eens luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft. De vorige directeur heb ik bijvoorbeeld nooit gesproken... Je had zijn deur ook open, altijd open. Maar die verhalen kent u waarschijnlijk al lang. Ik heb in totaal vier toetsenborden versleten. Op het eerste toetsenbord viel een kop koffie... waardoor de letter P en de 0 niet op het scherm verschenen. Hoe hard je er ook op drukte. Ik heb geprobeerd door te schrijven alsof er niets aan de hand was... maar de letter P komt in meer woorden voor dan men denkt... Het cijfer 0 is misbaar, heb ik ontdekt. Het tweede toetsenbord was op een ochtend verdwenen. Ik weet nog steeds niet wie dat heeft gedaan. Ik heb navraag gedaan bij anne van Tol van de technische dienst... maar ook zij wist van niets. Het derde toetsenbord viel tijdens het verschuiven van mijn tafel... op de grond en bleek kwetsbaarder dan gedacht. En het vierde toetsenbord beviel mij niet vanwege doffe, pokkende geluid. Dit irriteerde mij enorm. Het duurt lang voordat je aan een nieuw toetsenbord gewend bent. Soms staan de toetsen te dicht op elkaar... Dat was helemaal niet de bedoeling. Hoezo? Het was niet mijn bedoeling dat ik jou zou bellen. Oké, okay, dan hangen we op. Ik, ik bel mobiel. Oh, ik wist helemaal niet dat jij een mobiel had. Nee, ik heb een nieuw... Wat voor merk? Maar uh, ik heb geloof ik een verkeerde toets ingedrukt. Nou, gewoon doorgaan met oefenen. Hè? En een fijne avond nog. Ik stoor toch niet? Nee hoor, ik zit achter mijn computer. Nou, uh, ja, als ik je dan toch spreek... Uh... Ik vroeg me af, weet jij hoe het zit met de functies? De functies? Blijven die hetzelfde? Oh, dat is nog niet bekend. Ik zou namelijk wel graag op een vaste plaats blijven zitten als het kan. Ik noteer het. Uh, een functieverandering vind ik niet erg als ik maar niet van plaats hoef te veranderen. Nou, dan ga ik nu nog even wat doen als je het niet erg vindt. Uh, oh, uh, en Margreet. Ja? Klopt het dat jij in de nieuwe commissie komt? Pardon? Klopt dat. Nou, ik weet niet met wie jij gepraat hebt. Dat de afdelingshoofden vanzelfsprekend in de commissie komen. Oh. Ze zeggen namelijk dat er al iets bekend is. Nou... Ja? Daar is mij niets van bekend, Ernst. Met wie heb jij gesproken? En verder dat er niemand van boven de 45 in komt. Is dat zo? en dat alle besluiten eigenlijk al vaststaan... en dat iedere inspraak onmogelijk wordt, omdat de commissie bepalend is. Ik kan er nog niets over zeggen, Ernst. En als jij niet zegt met wie je gesproken hebt... Dus het is waar. Ik noteer het. Dank je wel. En een prettige avond. Jammer. Wat? Jammer dat het zo gaat. Volgens mij kan het ook anders. Heb je al met Elsa gesproken hierover? Ik weet niet of dat zin heeft. Nou, Ernst, het heeft altijd zin om je zorgen uit te spreken. En uitgesproken zorg is een halve zorg. Ik zal er over nadenken. Een fijne avond, Verenia. Ja? Dag, Ernst. Tot zover dit. De... geluisterd naar oh. oh, mijn bedrijf. Een vierdelige hoorspelserie van Bert. Ja, Bert Kommerij, zie je. Ja, ik wist dat hij was niet volledig goed. Nou ja, tot zover dus deel 2 van die vierdelige serie. Geschreven en geregisseerd door Bert Kommerij. Met hartelijk dank aan RvU en NTR. En voor verdere details en namen kijk maar even op mijn site adelinevanlier.nl. We gaan naar de film. Goedemorgen. Bent u alleen geschreven? Ik ben nu. Ja. En u bent? Eh, uh, seconde. Uw naam. Voor wat weet ik van u? Kunnen we misschien zelf af... Ik hoe dat afspraak is. Hallo. <tops> <tops> <tops> Ik wil niet dat je nog ziet. Versta je mij? Drijf ik niet zo? En wat is eigenlijk uw laatste werkervaring hier? Ik, ik heb een vrij lange congé gekregen. <laughs> nee, wat is dat nu? De bloemenwinkel was tof. Alleen zo Oh, je. Ja, ik heb hier mijn leven gehokt, op ben alles verloren. Je mag het niet doen, versta je dat dan? We weet wat er gebeurd is. Hoe bezig, man. Ik wil... Jij wat... hebt niks meer te willen. Dat was een res, he. Ik wacht even op die laatste zucht. Het is een film die je bij de keel grijpt. Offline heet hij. Het is het speelfilmdebuut van uh, regisseur Peter Monsaart, die ook een scenario schreef. En het is alweer een Vlaamse film met, ja, met body, met inhoud, met gewicht. Waar blijft Nederland? Goed. Nou, heel kort het verhaal, zonder te veel weg te geven. Uh, na zeven jaar gevangenisstraf komt de Gentse Rudy eindelijk vrij. En nu hij zijn boete aan de maatschappij heeft betaald... Uh, heeft hij zijn doelstellingen duidelijk op een rijtje. Niet alleen wil hij zijn oude baan weer oppakken... hij was reparateur van wasmachines... ook wil hij, en dat is natuurlijk al veel belangrijker... herenigd worden met zijn gezin. En Rudy krijgt erbij hulp van zijn vriend Rachid en de gepensioneerde kapster Denise. En al gauw realiseert hij zich dat aan een baan komen niet makkelijk is... en dat zijn ex-vrouw alle contactpogingen afweert. De enige die Rudy weer een beetje vrolijk maakt. is het meisje met wie hij chat via een website. Nou, de acteur Wim Willaard die maakt deze Rudy tot een zeer gelaagd personage. Een man die niet goed kan communiceren, heet gebakerd is. maar ook een piepklein hartje heeft. En hoe alle verhoudingen precies zijn. waarom hij in die gevangenis heeft gezeten. dat wordt allemaal langzaam steeds duidelijker. en ongelooflijk invoelbaar. Net zoals je in de Deense film Jaakten he, van Thomas Vinterberg... helemaal met hart en hoofd kan volgen wat er gebeurt... en beseffen dat het jou ook zou kunnen overkomen... en hoe moeilijk het is om soms te oordelen en te veroordelen... Ah, nou zo is het verloop van de dingen in die film offline ook haar schelp te volgen. He, zet het je aan het denken over schuld en over boete en de eindeloosheid van schuld en boete? Wauw. Nou, een film die je uh, absoluut in je hoofd blijft plakken. En uh, ja, de muziek van Triggerfinger die helpt natuurlijk ook behoorlijk mee. He, dat was net al te horen in de trailer. Uh, dat dat beginlied nog eens een keertje helemaal. Halfway there. kitchens of destiny and you're all dressed up for privacy stag along and end up where we are and I'm all dressed up to keep you company It sense of family in another shell. Ik vind ze, vind ze steeds beter worden. Dit is ja, een mooie, mooie score onder de film offline. Goed, ik zag nog een film. Een lied uit de spaghetti western Django, Django uit 1966 van uh, regisseur Sergio. Een wild verhaal over een vreker die rondtrekt... met een doodskist die achter zich aansleept. Met daarin een, een, een machinepistool... waarmee hij de moordenaars van zijn vrouw kilt. Nou, in zijn soort was deze film een echte culthit En natuurlijk dus ook een, uh, een hit bij uh, Quentin Tarantino... die zich als jongeling, uh, werkend in een videotheek... heeft vol laten lopen met alles wat ooit verfilmd is. En waar hij een voorliefde voor de betere B-film ontwikkelde. Nou, alle genres komen in zijn, uh, in zijn oeuvre uh, aan bod. En... Uh, die zet hij dan lekker naar zijn eigen hand. En uh, ondertussen is hij zelf dan weer een genre op zich geworden. Nou, hij leende de naam, uh, veel muziek en het thema wraak uit uh, Django van Corbucci. Uh, uh, of Corbucci, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt, maar goed. Uh, hij maakte Django Unchained. Nou. Ik vond hem weer lekker. Zeker niet zijn beste, maar wel weer gewoon, ja... een vermakelijke, echte Tarantino. Iets te lang. Maar weer met een lekkere soundtrack van oud en nieuw spul. En er zijn heel wat verschillende trailers in de omloop... In de afgelopen maanden. Ik vind ze allemaal fantastisch. En ik koos deze. There ain't no grace can hold my body down. There ain't no green can hold my body down, down Good cold evening, gentlemen Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire When I hear the trumpet sound What's your name? I'm gonna rise right out of the ground Django Then you're exactly the one I'm looking for Hey, stop talking to him calm down i'm simply a customer trying to conduct a transaction last chance fancy pants oh very well do you know what a bounty hunter is you kill people and they give you a reward hmm. better they are bigger the reward i need your help I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like. But you do. Don't you? They called my wife, and they sold her. But I don't know who to. That means we visit every plantation until we find them. Once a final Brittle Brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom. And I'll take you to rescue your wife. Where are we going? You had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you for it? What's not to like? I like the way you die, boy. He is a rambunctious sword, ain't he? <laughs> It's your name. Django. De D is silent. Nou kon u het volgen. Django, Gespeeld door Jamie Foxx. Hij is een slaaf die wordt bevrijd door een dokter King Schulz. Gespeeld door Christoph Waltz. Die zo schitterde als die charmante vredaard. De nazi Hans Landa. In de vorige film, *Inglorious Bastard. Nou, dit keer is hij nou, weliswaar een van de goeie. Nou ja, dat blijft natuurlijk relatief. Hè. Hij is bounty hunter. En hij heeft de slaaf Django nodig om een aantal mannen aan te wijzen. Fijn, hij bevrijdt hem en ze gaan achter die mannen aan. Nou, die worden gekild. Er wordt enorm veel gekild en gemarteld. Maar tot in deze film, ja, dat hoort bij Tarantino. Voelt ook nergens echt erg aan. Ook al werd ik af en toe een beetje misselijk. Nou, nou, ja, Nadat die bewuste mannen zijn gekild, gaan ze op zoek naar de vrouw van Django. Een slavin die bij een of andere decadente slavenhandelaar woont. Lekker vilijn gespeeld door Leonardo DiCaprio. Dat is een acteur waar ik heel lang ja, nogal een hekel aan had. Ik kwam misschien door die draak Titanic. Maar ik vind dat hij steeds spannender acteert. Nou, dit terzijde. Enfin, uh, verder moet ik natuurlijk niet te veel verklappen. Uh, misschien nog even melden dat Samuel L. Jackson Wederom, het uh, hem gelukt is een interessante klootzak neer te zetten. Nou, de dialogen zijn, je hoorde ze al net in de, in, de, in de trailer... die zijn gewoon vaak weer heel vermakelijk. En het aantal doden is weer overrompelend. Ja, goed, het is geen meesterwerk. Er zit wel iets scheef met de spanningsbogen, vind ik, hoor, in, in de film. En eigenlijk krijgt die Django, um, ja, uit, de, uit de, de titel, die krijgt te weinig kleur... Dat is wel grappig. Hij is donker. Hij blijft een beetje de wreker ja, van, van alle slavernij. Dus alle blanken moeten dood. En uh, ja, niet zoveel meer dan dat. En ruimte voor echte romantiek is er ook niet in de film. En emotioneel geraakt worden, ja, maar. Daar is Quentin Tarantino niet van. Superbubblegum, ja, dat vind ik het. Vermaak, nou, en dat is het. Ik vind het absoluut vermakelijk. Hoewel hij best een half uurtje uit had gekund. Lange zit, hoor. Nou, Django Unchained. Prettige flauwekul. Alleen moet Quinten zelf maar geen cameo's meer doen... want acteren, nou, dat kan hij echt niet. Ah, dat geeft ook eigenlijk allemaal niks. Tuurlijk is er eh, wel weer veel protest tegen deze film, hè? Spike Lee voorop. exploitation Van zoiets schandaligs als de slavernij... maak je geen entertainment... Nou, wel geestig dat een andere film die hier nog moet uh, uitkomen... en die geloof ik al negen Oscar-nominaties heeft, Lincoln... juist gaat over uh, het politieke gehad... rondom de afschaffing van diezelfde slavernij. Nou, gaat eind van de maand draaien, dus uh, dat houdt u nog van mij te goed. En dan nu, muziekliefhebber en kenner... voorzitter van de SPAM, stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek... Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen... Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, nou, dat wou ik net zeggen, Rex. Ja, jij, jij begint altijd, hè? Ja, zeg je, maar nou dan begon dan jij. Je, goedemorgen, Rex van Beuningen. En dan zeg ik... Goedemor als jij nou zegt, dus goedemorgen... Een, een hele goede morgen, Jan Eemans. Maar dan klopt het niet, hè? want nee, de, nee. Nee, dan is de rolverdeling niet helemaal juist. Dus, uh, uh, als dus, jij nou begint, ja? dan, dan val ik daarna gewoon... Zo eigenlijk wat we elke week doen. Gewoon het, het normale schema. Lijkt me lijkt me prima idee. Nou, nou, uh, nou begin even overnieuw, Jan. J jij zegt... Uh... Een hele goede Rex van Beuning. Een hele goede morgen, Jan Eemans. En dan zeg ik altijd, Rex... Uh, wat ga je doen? Zal ik dat vertellen? Het is een heel verhaal aan vast. Hè? Wat je... Het is een uh, vrij lang verhaal. Het is een, een, een family history eigenlijk. Uh, deze week. En het is toch wel weer leuk dat we daar ook eens de kans toe krijgen. In, uh, in de nacht van het goede leven. Uh, wat, een go wat een goede nacht is het eigenlijk. Hè? En Wat een goed leven. Ja, toch uh, zijn we enorme bofwipsen hier. Crisis, bot crisis. Uh, zo, sowieso uh, denk ik nooit in uh, termen van crisis. Um, Ronald Bonedraaier, daar wou ik het over hebben. Ronald Bonedraaier? Ronald Bonedraaier. Uh, die had vroeger een duo met zijn zus, uh, Corinne Bonedraaier. En uh, hij, zij traden op als Bobby Duo. Bobby Duo, wie kan het zich Bobby niet duo. herinneren? Bobby Duo. Ja, dat was, dat was een, een zeer <laughs> bijzonder uh, een, een Nederlands duo. Kwam uit Doetinchem, uit de uh, omgeving van Doetinchem. En... Um, um, Zongen in, zong in het Italiaans, Italiaans was hun, uh, uh, uh, uh, net als Willy Alberti, er waren meerdere artiesten die het Italiaans zongen. En, en, en uh, Bobby Duo had uh, bijvoorbeeld een grote uh, hit Una lacrima sul viso. En hebben het daarmee geschopt tot San Remo Festival 1964. Maar toen kwam de klatter erin. Ja, ze kregen oneenigheid over centjes... Heel vervelend. En... Bonendraaiers en geld, dat is altijd... Uh... Dat, dat was uh, een lastige zaak. Dus toen werd het Bobby Solo. Oh, want zijn zus stapte er dus uit. Ja, dat was heel vervelend. Ik weet niet, um, uh, het ging ook over uh, wie mag er in de auto rijden en zo. En, uh, uh, een kinderachtige doel. En een uh, geldkwestie. Geld ja. uh, hij had uit de huishoudpot wat geleend en, en zij pikte dat niet. En toen liep slaan slaande deuren. Ja, zo gaan, uh, Ach, och, och, och, zo gaan carrières ten gronde. Dat zie ik jou toch nooit doen, uh, Rex? Nou, ik wil, ik wil. Nee, nee, nee, nee. Het gaat om de muziek. Je ja, had wel eens ruzie met iemand, maar nooit over geld, toch? Nee, dan spreken we het gelijk, uh, gelijk uit. Hè. Ja, hoewel ik van de week iemand sprak die nog 500 euro. Uh, nou, dan komen we straks wat. No, nou, dat, dat kan geregeld worden. Hoor. Bobby Solo. Ja. Ik zei al Una lacrima sul viso. Ik zal het even laten horen. Een klein stukje, dat is leuk voor de luisteraar. Zet hem mee op. Die misschien dat plaatje nog hebben. Kijk, het is fantastisch ik Ben een heel orkest. erbij. Mooi, mooi, mooi. Veel drums hè? Mooi drums erbij. Ja. Wij spreken Sam Remo 1964 en niet een uh, kleine jongen hoor deze. Maar toen. Uh, ik onderbreek het even, uh, want ik ben altijd uh, van de van de van de interessante uh, B-kantjes. Ik ben de rechts B-kantje van Bunningen. Enfin, dat duo, Bobby Duo, ging uit elkaar. werd Bobby solo. En toen kwam er een, een dijk van een hit. Non ne posso più. Dit gaat niet zo verder. En dat sloeg natuurlijk op die relatie met zijn zuster. Maar hoe is het autobiografisch. Ja, ja nee, natuurlijk. Dat is, dat is uit het leven gegrepen. Dat is uit het leven een greep. Dus ik wou dat plaatje nu weer verdraaien. in de nacht van het goede leven. Tot volgende week, Rex. Rex, Dankjewel, Jan. Non ne posso più. Uh -huh. Uh -huh. Perché sono stanco di te di te, di te. Non sopporto più je. Ik che tu niet che volhouden. Ik kan het niet meer di me, no het niet meer volhouden. Ik kan het niet meer volhouden. Ik kan het niet meer volhouden. Ik Sei prepotente con me antje, antje, antje, antje, quando parlo con te antje, antje, antje, Non sopporto più, antje, tu antje, antje, tu antje, antje, antje, antje, antje, No, no, no, mi piace che vuoi sempre aver ragione tu e non mi lasci dire neanche ha. Ah, ah, ah. Sei prepotente con me, c'è no con te, perché quando parlo con te mi fai sempre tacere, mi fai sempre tace, mi fai sempre tacere. Rex B-kantje van Beuningen. Nou, die houden we erin. Oké. Okay. Tijd voor F. Starik. Eigenlijk lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door. Sterker nog, deze week wordt de bundel officieel gepresenteerd. Maar ach, het is zo leuk en leerzaam om te weten wat die bundel allemaal niet haalde. Dus Starik die blijft hier gewoon nog even bezig. Hè? Hij leest voor, hij legt uit en hij gooit weg. En we beginnen vanochtend even met een andere sound dan u gewend bent.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 of silence. The Sound of Silence, this is The Sound of Silence, een liedje van uh, Simon Garfunkel. Okay. Je zou wel een gedicht over chips willen schrijven, over hoe chips kraken in de binnenkant van je hoofd. Je moet de televisie luider zetten omdat je de presentator die door chips heen praat niet meer verstaat. Vanwege de herrie die het spul daarbinnen veroorzaakt. Gedachteloos, zo wordt gezegd, werk je de zak weg. De zak waarin chips wonen. De zak die zelf ook knispert en kraakt. Of misschien zijn het de chips zelf die deze gedachteloosheid teweeg brengen. Je zou haast gaan denken dat chipsvreten rustig maakt. Het zinloze geraas in je eigen hoofd overstemt. En zo de snakkende, kauwende, malende mens... waarnaar hij het meest haakt schenkt. Het meditatief moment. De stilte die we moeten overstemmen. Het gedaas der presentator. De stilte waaraan we maar niet kunnen wennen. Een gedicht over chips eten, kortom. Ja. Uh, ja, wel leuk. Maar ook eigenlijk niet meer dan wel leuk. Het, het, het, het, op een gegeven moment viel het me op dat ik daadwerkelijk chips zat te vreten. En dat dat zo een godskolere herrie maakt. Maar vooral in je hoofd. En ik denk dus eigenlijk... Het, het, het, de, de diepere gedachten die ik hier dus in ontvouw... Zij het wat omslachtiger geformuleerd. Uh, is dat ons dat dus eigenlijk rustig maakt. Dat het zo'n herrie maakt, dat je daardoor niet kunt denken. En uh, dat we daarom dus allemaal zo dik zijn... omdat we zoveel chips vreten om ons rustig te maken. Nou, ik vind het wel mooi dus. Maar waarom moet hij dan weg? O -o omdat het te weinig is. omdat het, uh, het, is wel, het is wel grappig, maar ook niet meer dan dat. Dus weg ermee. zulke heerlijke muziek. Dit nummer heette In Paradisum Overture. Het staat op de CD uh, Testimony. En die is van Martin Fonsen, uh, Erik Vloeimans en het Marangi-kwartet. Ze hebben daar terecht een, uh, een Edison voor ontvangen. Okay. El jiggy? Chico Malo, stoute jongen, Colombian Party Squad met de populaire zanger Jiggy Drama. Goed, we zijn in Colombia. Onze eigen correspondent Harriet Sanders. Hè, tien maanden per jaar een hardwerkende location scout in Nederland. En die andere twee maanden altijd lekker ver weg. Nou, Ze begon in haar geliefde Cuba volgepassioneerde gepassioneerde mensen... die de eindjes aan elkaar proberen te knopen. En zakte toen op nieuwjaarsdag af naar Panama. Waar ze zich verbaasde. Al die plastic tieten en kontjes, die wolkenkrabbers, die rijkdom. En de hitte. En na een week had ze het daar wel gezien. Hup, door naar Colombia. Hallo, Harriet. <laughs> Hallo, Adeline. Hoe, ben je, hoe is het daar? Nou, het waait. Nog steeds. <laughs> ja, het is avond. Ik zit in uh, Santa Marta. Dat is uh, aan de kust van Colombia, de Caribische kant. En iedere avond om zes uur begint het keihard te waaien. Ik vind het zo mooi. Het is echt magisch. Ja? Het is de hele dag windstil en dan ineens... Het begint te waaien. Gewoon ja, elke ja, avond. Ja, en, en iedere dat, avond. En is dat dan lekker verkoelend? Dat is lekker verkoelend, maar het is wel heftig. Want de vuilniszakken in de straten vliegen door de, door de lucht. En uh, het is echt een, een, een niet, niet een beetje wind, maar het is een, echt een keiharde storm. Ja. Iedere avond. Goed, ik, ik wil eventjes terug naar uh, begin deze week. Toen jij uh, naar, uh, je vloog van uh, Panama City naar Cartagena geloof ik. Ja. Nou, en toen kwam je aan in Colombia. Wat was je eerste indruk? Want je was er nog nooit geweest, hè? Nee, ik was er nog nooit geweest. Nou ja, ik vond het uh, wel meteen heel erg uh, levendig en, en gezellig in de bus... Uh, uh, ...gedecoreerd en uh, er kwam meteen, uh, uh, dan zit je in de bus en dan komt er heel vaak in Colombia... ...komt er altijd zo'n man of een vrouw, meestal een man, komt er dan binnen en die gaat iets wil iets verkopen. En die houdt dan een hele voordracht aan alle mensen die in de bus zitten. Dat wordt zeer doorstrekt uh, met uh, gelovige woorden, dus uh, El señor en veel, veel katholieke invloeden... En dan, de, in dit geval, de eerste, de verkoper die ik daar tegenkwam, die wou geneeskrachtige kruiden verkopen. Ja. En ja, dus meteen, het heeft iets heel, uh, inderdaad iets heel magisch realistisch. Dus je bent dan echt gewoon in het land van uh, Gabriel Garcia Marquez aangekomen? Helemaal. Het ja. goed uit. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ook het land van de uh, Colombian Marching Powder. If you get me. Ja. De Colombian marching powder. Ik vond het altijd zo'n prachtige term voor cocaïne. Het is natuurlijk het land uh, met de grootste problemen op dat gebied. Ja, ja het is een puinhoop natuurlijk. Maar goed, uh, het, overigens, ik, wat ik net las, is dat de vark... Uh, he, waar ze natuurlijk zo tegenin aan het gaan zijn, of, uh, we hebben geprobeerd die vaak ook heel erg te boycotten, want die hun uh, geld natuurlijk altijd uit de cocaïnehandel en die zijn dus overge, overgestapt naar de goudmijnen, illegale goudmijnen. Maar goed, dit even terzijde. Oh. er is natuurlijk heel, heel veel uh, gedoe met al die maffia, uh, uh, drugsbazen en. Wat hier aan de hand is, alles wat er gebeurt, is ontzettend heftig. Snap je, dus De guerilla die er is, is heel heftig. De, de maffiaoorlogen zijn... Nee, het is niet kinderachtig. Het zijn geen kleine, kleine dingetjes. Het is meteen echt heel erg eng en heel erg Ja. Ervaar je dat ook als, als toerist of is dat, uh, gaat dat helemaal langs je heen? Nou, ik zie ontzettend veel leger hè, op straat. Dus leger en politie. Zeer goed geoutilleerd, Allemaal met grote uh, guns om hun schouder. Uh, en ik heb het gevoel dat ze meteen, uh, wat er ook gebeurt, gaan schieten. Oh ja. Dat is wat ik wel zie, ja. ja. Heb je al een beetje gepolst hoe er gedacht wordt over de politiek of uh, de gang van zaken in Colombia anno 2013? Nou ja, de mensen zijn helemaal niet tevreden. Ik bedoel, uh, de rijken zijn hier onvoorstelbaar rijk. En de arme arm. En er is, er is wel een grote middenklasse, hè. die wordt steeds groter. Maar nee, ze zijn niet heel erg gelukkig. Want die, die uh, Juan Manuel Santos, die er nu is, hè, de nieuwe president, laatste president... dat is natuurlijk iemand die uit een heel een groot grondbezittersgeslacht komt. Dus die hebben heel veel grond. En die onteigenen ook heel veel kleine boertjes... waar de vark van zegt dat zij daarvoor opkomen... Uh, ja, nee, de, de gewone man in de straat is niet, ge is niet tevreden. Is niet tevreden, nee. Het is natuurlijk nu ook uh, vakantietijd, of niet? Het is mega vakantietijd. Het zit hier propvol. Ik zou iedereen aanraden om nooit in januari op reis te gaan naar, naar Colombia. Want het is echt een hele foute tijd om hier te rijden. Ik word helemaal gek van al die uh, megagroepen backpackers overal. Want dan staat er in de gids dat, dat er een, een strand is waar helemaal niemand is. Dan kom je eraan. Nou, er zijn er gewoon vijfduizend backpackers. Oh, want dat is, dat, is, ja, dat is heel vreselijk. Want dat is natuurlijk ook een soort massatoerisme. Iedereen heeft dezelfde gids. De Lonely Planet. En, ga, en volgt die massaal. En iedereen gaat met z'n allen in zo'n hangmat liggen. En kaarten. En leuk drinken en flirten. Nou, dat vind ik echt helemaal niks aan. Echt, dat vind ik helemaal niks aan. Dus ik ben enorm aan het gaan reizen om daar heel stil, dacht ik, indianen door te gaan. Maar dat bleek, dat bleek eenmaal hangmat en backpackers te zijn. Dus dan ben ik twee nachten gebleven, dus dat was zo'n aan het reizen. Maar goed, nu ben ik weer teruggekomen in winderig Santa Marta. En probeer hier weg te komen, maar er is geen ticket te krijgen. Alles het vol. Dus ik ben uh, eigenlijk stuk in Santa Marta. Ik ja? vind het niet zo erg, maar ik vind het hartstikke leuk. Maakt niet uit. Want het is een, wel een grote stad, ook een moderne stad. Nee, het is een oude stad. En er is een heel klein uh, knullige boulevard. En ik vind het hartstikke leuk. Schoenpoetsers op straat en echt Colombiaans leven. Uh, helemaal amper een toerist. Ja, ik, ik hou hier heel erg van. Dus het, is heel, het was ook heel erg zondag met kerkdiensten en... Nee, ik, vond, ik vind het hier leuk. Heb je al iets van uh, levende muziek uh, tegengekomen daar? Nee, nou, nou op straat wel. Hè. Er wordt op straat wel hier en wat gespeeld. Maar ik ben niet, ik ben niet. ...beentjes gekomen zoals in Cuba. Iedere straathoek, dat heb je hier niet. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik weet niet of je het, of je het mee kreeg. Ik, ik draaide een lekker nummer net, uh, dus daar uh, gaan we straks mee door... ...van uh, de Colombian Party Squad. Maar uh, die heette wel zo, maar uh, volgens mij wonen ze in Amerika. Maar uh, daar doet ook de, de populaire zanger Jiggy Drama aan mee. Maar uh, dat is vrij modern, dat is, uh, <coughs> die kan ook al uh, rappen. Dat ga je straks horen. Maar nog eventjes over uh, hoe je daar rondreist. Dat is dus uh, met die Bussen. Ja, ja. ja dat, is, dat, zijn, dat zijn. Nou, ik zat vandaag bijvoorbeeld, was ik naar een strand hier in de buurt, en nu was er een reisje van een half uur. En dat was een, een hele leuke bus. Het is een gebouwde kleine vrachtwagen. En dan hebben ze achterin twee banken tegenover elkaar getimmerd. En zit je tegenover elkaar. En maar rondom de cabine waar de, waar de chauffeur zat... daarboven in het vervonden was bijvoorbeeld een heel klein rechthoekje uitgezaagd. En daar precies in paste een, een, een doosje Kleenex. Dus die man had boven zijn hoofd een omgekeerd doosje Kleenex. Nou, dat vond ik zo leuk om te zien. En dan aan de, aan de ramen hangen altijd affiches met uh, Jezus Christus. Met een bloedend hart, zo'n hart. ...in de vorm van een aardbei waar bloed uit spat. En heeft hij wel zijn wijsvinger opgericht. En ook in, de, in die laatste bus, die had hele kleine vitrinekastjes gebouwd... Ja? ...boven in de cabine. En daarachter stonden kleine raceautootjes. Oh. Dus toen dacht ik, dat is een groot verschil met de vrachtwagen waar nu in zit. Misschien kijkt die man gewoon af en toe in de vitrine, omdat dat zijn droom is. Die wil natuurlijk eigenlijk in zo'n raceauto zitten, <lacht> weet je wel? Hoe is het eten daar? Lekker. Er zijn kleine bekertjes met uh, granalencocktail en uh, verse vis, of viscocktails langs de weg. Het is hartstikke goed eten. Empanadas. Weet je wat dat is? Dat is zo'n flapje met een beetje ja. kip of een beetje vlees erin. Ja. En banada, letterlijk betekent, betekent dat brood met niks, hè? Empanada. Oh, ja. Maar het is, dat is ook heel erg lekker. Oké. Okay. Ja. Dus warm eten kan je ook langs de kant van de weg. Langs de kant van de weg en dat hebben uh, op de busstation, langs de kant van de weg. En dan kan je, je dan in van die meeneem weggooi uh, witte weggooi boxjes meenemen. En dan krijg je er een plessekanschoen bij en een, en een heel slap uh, vorkje. En een ja? ja, dan kan je met je handschoen kan je dat eten in de bus opeten. Oh, okay. Maar ja, die vork die breekt, dat die, is zo'n slap vorkje, daar kan ik niet mee eten. Die, okay. die breekt na twee seconden door. Dus ik eet dan met mijn handen in een keur, handschoentje eten in een keur, een rijstje, Hé Harriet, wat zijn je plannen voor komende week? Nou, ik weet niet. Ik zit vast in Santa Marta. Ik kan niet weg, want, want ik wil naar Medellín En dat is ongeveer 18 uur met de bus. Daar heb ik echt niet zoveel zin in. Dus ik probeer een vliegticket te krijgen. Ja. Uh, dwars tussen al die backpackers door. Maar dat lukt me even niet. Maar morgen is maandag. En dan ga ik uh, in Zijn conferentie met een reisbureau. Is goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik spreek je volgende week weer. Heb het goed. Oké, okay, dag Adeline. Dag je... Dag <middels> Ik heb je al herrie. Ik heb Yeah. Nou, Chico Malo van de uh, Colombian Party Cartel featuring Jiggy Drama. Goed, uh, we zijn bijna aan het einde. Vergeet onze website niet, www.adelinevanlieer.nl Dan kun je van alles terugluisteren en lezen uh, wat en hoe. Je kan mij ook mailen uh, KRO.nl. Uh, je kan me bevrienden op Facebook Adeline van Lier. Zet ik ook alle podcasts op. Nou, en volgende week hebben we uh, drummer, percussionist, producer en filmfreak Bas Matti. En dat is het de man achter het B-movie uh, orchestra, B-films. Uh, nou, volgende week brengen ze een uh, nieuwe tweede album uit. Die Ultimate in Thrilling, Erotic en Raunchy film Music, volume 2. En dan doen ze zondagavond 20 januari in uh, het gebouw I, aan het I in Amsterdam, uh, die presentatie. Ah, ja, komt mooi uit, hè, nu die Spaghetti Western van Quentin Tarantino net uitkomt. En, uh, want die man is ook al dol op zijn B-spul. En uh, daarna komt uh, Bas naar ons toe hier in de nacht. Master <middels> in KRO. De nacht van het Goede Leven. Nee, ja, jullie moeten ja, wel nee, meespelen. Ja, dit is gewoon live op de dat weet Nee, niet. Ja, die tingel is perfect. Hartstikke leuk. Spontaniteit. Je zit op de radio. Ik dacht ja. dat het ging oefenen, joh. Ik niks meer doen. Nee, dat is leuk toch? Hey, hartelijk bedankt. Ja, en wel bedankt thuis leren. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.